Zend piraten uit het mooie Drentse land, strooien muziek over het land. Met hart en ziel staan ze steeds elke dag paraat, met hun verzoekjes vriendelijk woord of leuke plaat, Zo gaat het steeds daar in het Drentse land. Piraat en luisteraar, vormen een echte bal. Ze zijn voor iedereen een lichtpunt in het leven. Brengen me duizenden het zonnetje in huis. Ouden en zieken zullen ze vreugde blijven geven. Ja, menig luisteraar blijft extra voor hun tijd.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 De voor jong en oud, voor arm of rijk draaien ze platen. Voor het bestaat er geen verschil in rang of stand. Je hoort het steeds op alle hoeken van de straten: Drentse piraten blijf voor altijd in de bal.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 Echte bouw Zo gaat het steeds daar in het Drentse land Piraten en de vormen een hechte baan. Piraten en vormen een hechte